Gedenksteen staat in het dorp Zwijnaarden bij Gent. Ook twee andere Belgische wielrenners staan erop vermeld. Dimitri de Vauw en Frederik Nolf. Die overleden allebei in 2009. Dan het weer. Het wordt een grijze dag met zeer lokaal regen. Er waait een frisse noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Ook morgen is er veel bewolking, maar in de loop van de middag klaart het in het westen op. En vanaf maandag is het zonnig en loopt de temperatuur flink op. Het NOS Radio 1-journaal met Jeroen De Jager. Goedemorgen, op deze zaterdag 30 juli. Er is gestemd in de VS om de staatsschuld te verhogen, maar de impasse blijft blijf bestaan en de klok tikt. De jongere er Funix, die bestaat tien jaar, een feestje zou je zeggen, maar het zou wel eens een afscheidsfeestje kunnen worden. En Turkije, vroeger het land van militaire koeks, maar gisteren ging het anders. <middels> Groot nieuws in Turkije: de hele militaire legertop die besloot ontslag te nemen na een ruzie met de regering, maar die top van het leger die bleef niet lang onbemand. Gisteravond al kwam de regering Erdogan met een nieuwe benoeming. Correspondent Bram van Meulen. Uh, Nieuwe benoeming? Alle mensen alweer uh, aangevuld op die lege top? Nee, nee, nee, nee, zo snel gaat dat niet. Maar ze zijn ook niet compleet stuurloos. Uh, we weten nu dat Nesjet Ezel uh, uh, de nieuwe uh, chefstaf gaat worden van de strijdkrachten. Hij was eigenlijk de enige van de leidinggevenden die zijn ontslag gisteren, of zoals we het dan noemen, het vervroegde pensioen, niet indiende uh, bij de president. Hij, is, uh, uh, hij was tot gisteren het hoofd van de gendarmerie, zeg maar de militaire politie... die hier vooral uh, de, de, de grenzen van Turkije bewaakt. Die man gaat, uh, nou ja, is nu benoemd tot de leidinggevende van, uh, van de landmacht. En dat betekent dat hij binnen 24 uur ook automatisch... Dan de chefstaf van de gehele strijdkrachten gaat worden. En dus degene wordt die de dagelijkse leiding over het leger nu overneemt. En ik mag aannemen dat hij loyaal is aan Erdogan... Nou ja, het feit alleen al dat hij dus gisteren niet zijn ontslag indiende, zegt al heel erg veel. Maar daar mag je in elk geval van uitgaan. Kijk, dat massale ontslag van zowel de, de, de chefstaf van de landmacht, de luchtmacht en de marine... is natuurlijk een enorm symbolische reactie geweest, maar ook een soort wanhoops... Daad, uh, van de, de, de leidinggevende en de commandanten van, van het leger... omdat ze gewoonweg voelen dat ze niet anders meer kunnen. Dat ze zo ver in de hoek zijn gedreven... dat ze niet alles kunnen dan nu op te stappen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat er gisteren nog eens een keer werd aangekondigd... dat 22 nieuwe officieren zouden moeten worden gearresteerd, worden aangeklaagd... wegens een lastercampagne op internet tegen de zittende regering... nadat er nu al zo'n 200 officieren in de gevangenis zitten. Dus het leger heeft gewoon het gevoel... ja, zo kunnen wij niet meer ons werk doen. En daarom zijn we afgetreden aan de vooravond... van een zeer belangrijke ontmoeting aanstaande maandag... waarop zou worden besloten over de promotie van heel Precies. veel van die officieren. Hoe wordt er eigenlijk gereageerd in Turkije op het opstappen van die legertop? Ja, ik heb vanochtend eerst maar even de krant de Taraf erbij gepakt. Taraf is een zeer eigenwijze krant, maar een krant die de afgelopen jaren heel veel heeft bericht over het leger. En de vermeende betrokkenheid van sommige officieren bij legerkoeps. Taraf is echt een krant die tegen het leger schrijft. En die vindt dat de bemoeienis van het leger, zoals dat hier decennia lang... Uh, is geweest, ondemocratisch is. Nou, die kopt vandaag over de psychologische oorlog van de Ergenikon verdacht. De Ergenikon is dat vermeende plan uh, van een, tot een staatsgreep... waarbij officieren dus uh, betrokken zouden zijn. Dus zij leggen het aftreden van de Legertop dus uit... als een psychologische oorlog van degene die nu worden verdacht... van het plegen van een staatsgreep. En de hoofdredacteur die spreekt over een zeer hoopvol moment. Dus die is er zeer positief over. Ook nog even geluisterd naar de reactie van Ria Omeruiten. Dat is dus de Nederlandse speciale uh, afgezand voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. En zij zegt, Turkije wordt steeds democratischer, waarin democratische instituties het voor het zeggen hebben. Dus alles wat zij zegt. Uh, ze wil niet letterlijk reageren op uh, het opstappen van, die, uh, van, van al die generaals. Maar je moet weten dat Europa uiteindelijk degene is geweest die uh, Turkije heeft gezegd, jullie moeten af van die bemoeienis van het leger met politiek. Zo hoort dat niet. Zo hoort dat niet in, het Euro in een Europees land. Dus het is beter voor Turkije als het leger wordt teruggedrongen in de barakken. Nou, kan je zeggen dat er op een of andere manier toch sprake is van een ommekeer nu in die uh, Turkse samenleving in de, in de relatie tussen politiek en, en, en de militaire uh, top? Want vroeger, ik zei het in de inleiding al, militaire koeps. En nu stappen ze op. Ja natuurlijk, dit is een enorme ommezwaai in uh, de machtsverhoudingen, zoals die altijd zijn geweest in Turkije. Maar die is niet van gisteren. Dat is een proces dat toch al zeker zo'n drie jaar bezig is. In 2007 zijn zeg maar, de eerste aanklachten gekomen. In 2008 kregen de eerste arrestaties van officieren die ineens werden opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij staatsgrepen. Dat zijn niet allemaal verzonnen verhalen. De kans is zeer groot aanwezig dat er inderdaad bepaalde mensen zijn geweest binnen het leger die plannen hebben bedacht om van deze regering af te komen. Je moet weten, premier Erdogan is een zeer gelovig man. Zijn vrouw draagt een hoofddoek. De meeste van de ministers zijn even gelovig. En dat wordt met argusogen ogen bekeken door die legertop die zichzelf al decennia lang ziet als de poortwachter, de bewaker van het seculiere karakter van de Turkse Republiek. Degene die dus gewoon zeggen te kunnen ingrijpen op het moment dat ze iets niet aanstaat in de politiek. Nou, daarin is deze regering buitengewoon effectief geweest om dat te veranderen. En nu zie gewoon dat niet langer de leger hier aan het touwtje strengt... maar dat dat gewoon een politiek-democratisch gekozen regering is. Bram van Meulen vanuit Istanbul, Dankjewel. Um, we gaan zwemmen, het WK zwemmen in Shanghai. Bob van der Tak, goedemorgen. Jij bent daar in Shanghai. Um, goedemorgen, Jeroen. Zijn er al Nederlanders aan de buurt geweest? Ja, de ochtendsessie zit er hier op, hè? want we lopen hier zes uur voor natuurlijk in het uh, verre oosten. Dus uh, inderdaad weer wat Nederlanders uh, in het zwembad gezien in het prachtige Oriental Sports Center van uh, Shanghai. Onder meer Job Kienhuis op de 1500 meter vrije slag, uh, de langste afstand. En uh, Kienhuis uh, ja, ging daar voor een nieuw Nederlands record... en ging ook vooral voor de Olympische Limiet. Want uh, 1500 meter, dat is het uh, Olympische onderdeel. En uh, Kienhuis uh, moest daarvoor zwemmen een tijd van 15.06.39. Een tijd net boven het Nederlands record. En uh, dat lukte hem. Hij ging er onderdoor uiteindelijk 15.05.27. Een nieuw Nederlands record... En dus een Olympische limiet op zak voor Job Kienhuis. En dat betekent dat hij alleen nog maar vormbehoud moet tonen, tonen volgend seizoen. En dat geeft hem wat rust, zoals hij zelf zei na de race. Dus een goede prestatie van Kienhuis. Overigens niet door naar de finale daarmee. Dat dan weer niet, want in het internationale geweld kwam hij iets te kort. Tiende plaats en de beste acht gingen door naar de finale. Dus we zien hem verder niet terug, maar... Dus wel een goede race en een nieuw Nederlands record. We hebben ook de wisselslag-estafette gezien bij de vrouwen. 4 keer 100 meter wisselslag. En uh, daar uh, zag je al aan de opstelling van de ploeg... dat het niet de sterkste opstelling was. Want geen Marleen Veldhuis bijvoorbeeld, geen Ranomi Kromo geen Sharon van Rauwendaal op de rugslag... En dat had alles, had alles te maken met het programma dat die zwemsters hier individueel nog moeten zwemmen vandaag. Daarom had Sjauko Verharen gekozen voor Femke Heemskerk, Monique Nijhuis, Ingen Dekker en Maud van der Meer, de WK-debutanten. En uh, ja, dat viertal redden het niet om bij de beste achter te komen. En dus Nederland niet in de finale vanavond. En je zou kunnen zeggen dat uh, de estafette een beetje is opgeofferd aan de, de individuele belangen. Overigens wel een elfde tijd voor Nederland en Olympische kwalificatie is daarmee wel veiliggesteld. Dan zijn dat er, dan er, weer wel. Uh, Bob, nog drie sprintnummers ook geweest, begrijp ik. Even voor mij, sprintnummers, welke zijn dat? Ja, sprinten in het zwemmen, dat is 50 meter. Zo moet je dat zien. En het waren inderdaad drie verschillende sprintnummers. 50 meter vrije slag. Met dus, daar zijn ze, Marleen Veldhuis en Ranomi Kromowidjojo. Allebei door naar de halve finale. Vrij moeiteloos eigenlijk. In tijden van 25 0 voor Veldhuis en 25 0 voor Kromowidjojo. Widjojo. En... Uh, dat zijn eigenlijk niet heel bijzondere tijden, maar goed, ze gingen daar moeiteloos mee door. Overigens die tijd van Veldhuis, 25.01, dat was precies de Olympische limiet. Dus uh, ook zij heeft haar limiet op zak en uh, dat zal een uh, prettige gedachte voor haar zijn. We zagen Monique Nijhuis in actie, behalve dus op die estafette ook op de 50 meter schoolslag. Klokte daar de tiende tijd 31.40. En dat moet uh, straks in de halve finale nog wel wat harder om de finale te kunnen bereiken. En datzelfde geldt eigenlijk voor Bastiaan Leijssen op de 50 meter rugslag. Hij uh, zwom 25-33, ruim uh, drie tiende, of precies drie tiende eigenlijk... boven zijn eigen Nederlands record. Werd daar veertiende mee, mag dus nog net door naar de halve finale. Maar ook voor hem geldt, als hij die finale wil gaan zwemmen... dan zal het harder moeten. En er zijn finales al vanavond met Nederlanders? Uh, welke finales zijn dat? Ja, er zijn uh, drie finales uh, met Nederlanders. Uh, te beginnen straks uh, om uh, 12 uur Nederlandse tijd... de 50 meter vlinderslag met uh, Inge Dekker... Die gisteren zo goed zwom, plotseling in die halve finale. Ze maakte weinig indruk op de 100 meter vlinderslag. Ze maakte weinig indruk op de estafette, op de vrije slag estafette. En plotseling gisteren die goede tijd op de 50 meter vlinderslag. 25-78, daarmee ging ze als tweede door. Achter Therese Altshammer uit Zweden, de grote favoriete voor het goud. Maar ja, wie weet kan Dekker hier nog een medaille verdienen. Uh, voor Joeri Verlinden op de 100 meter vlinderslag uh, bij de mannen zal dat denk ik wat lastiger worden. Want uh, dat is een uh, sterk bezet nummer, dat is een, uh, ja, een, een belangrijk nummer, een prestigieus nummer. En uh, Verlinden ging maar op het nippertje door gisteren als achtste. Dus uh, het is al mooi dat hij erbij is bij de beste acht van de wereld op zijn nummer. Maar ik denk dat een medaille iets te hoog gegrepen zal zijn in een finale met onder meer ook nog Michael Phelps. Dus dat is ook iets om naar uit te kijken. Ja, en dan hebben we nog het jonkie van de Nederlandse ploeg, Sharon van Rouwendaal. Die echt geweldig zwom gisteren in de halve finale van de 200 meter rugslag. Een heel dik. Uh, persoonlijk record. Uh, aan het begin van de dag stond haar persoonlijk record op 2'10'84 en aan het eind van de dag op 2'08'42. En die 2'08'42 betekende ook een nieuw Nederlands record. En van Auwendaal als zesde naar de finale. Heel knap voor zo'n uh, jonkie. Die maakt echt uh, grote sprongen. Maar ja, het podium, dat is denk ik nog iets te ver weg. Maar uh, ze is erbij en dat is natuurlijk een mooie ervaring. Uh, zeker een jaar voor de Olympische Spelen in Londen. Er valt genoeg te beleven daarbij dat WK's in Shanghai. Bob van der Tak, dankjewel. Al bijna een decennia heeft ons land een radiozender... voor de buitenlandse jongeren, Funix. Maar het jaar bestaan zou wel eens een afscheidsfeestje kunnen worden... want de radiozender wordt in haar voortbestaan bedreigd. Gisteren, tijdens de Battle of the Drums... van het Rotterdamse zomercarnaval, voerde Funix actie. Onder aanvoering van mediadirecteur Sherilla Kapatsing... De zender hoopt dat zoveel mogelijk mensen een speciale protest-app downloaden. Een verslag van John Saarbach. Ken je Funix? Ja, ik ken Funix. Huisterdeer wel eens na? Tuurlijk, elke dag. Echt waar? Ja, elke dag. Waarom? Ja, jongeren hè. Het is meer voor jongeren. En dan voel jij je wel bij thuis. Jouw muziek. Is mijn muziek lekker? Alles. alles. Cabo, alles. Nee. Radiozender? Nee. Nooit van gehoord? Nee. Specifieke jongerenzender voor jou, maar ik ken het niet. Hoe oud denkt u dat ik er ben? Dat trap ik niet in. <laughs> Oké. Okay. Let in. sound voor je zomer. Cool. Voor <laughs> En zo klinkt dat dus, maar. Over een tijdje misschien wel niet meer. Sharila, Kampatsing, Patsing, uit. Waarom? Dat heeft allemaal te maken met het kabinetsbeleid wat nu uitgerold wordt. En in het kabinetsbeleid staat expliciet vermeld dat diversiteit en jongeren geen uh, issue meer uh, is. FANIX is ontstaan vanuit overheidsbeleid. Uh, uh, diversiteit en jongeren moesten op de kaart komen. Uh, die hoedanigheid is FANIX negen jaar geleden begonnen. En eigenlijk zijn we nu op een punt gekomen dat uh, het, dezelfde overheid die je eigenlijk uh, opgericht heeft zegt... Uh, er is geen plek meer voor jou. Het is nu echt een feit. Dit kabinet wil van niks kwijt. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met de vrijgevallen Phoenix uh, frequenties? De vrijgevallen Phoenix uh, frequenties inderdaad. We zijn uitgeteld. En, en dat is het allerbelangrijkste daaraan gekoppeld zijn de frequenties van Vanix. Geld is altijd uh, te overbruggen. Je kan altijd manieren vinden hoe je verder kan gaan. Alleen de etenfrequenties en dat is eigenlijk nu de actie die we ook voeren. De minister heeft namelijk enkele weken geleden geroepen dat uh, de frequenties van Vanix vrij komen te vallen. Uh, wij hebben in ieder geval nog geen duidelijkheid over wat er met die frequenties gaat gebeuren. Dus daarmee staat eigenlijk onze hele toekomst op losse schroeven. Want als je geen frequenties hebt, kan je natuurlijk geen radiozender zijn. Ik zou zeggen, word commercieel en koop ze terug. Dat is een hele goeie. <laughs> uh, koop ze terug, dat, dat weet ik niet of dat mogelijk is. Omdat dat nu uh, natuurlijk publieke uh, frequenties zijn. Maar het commerciële hebben we absoluut ook onderzocht. Uh, vandaar ook de rechtszaak die afgelopen dinsdag is geweest. Uh, wat eigenlijk de, de, de situatie nu is, is aan de ene kant zegt de overheid, je krijgt je subsidie meer. Dus ga maar kijken hoe je anders kan leven. Aan de andere kant is het diezelfde overheid die ook weer tegen je zegt, oh ja, maar commerciële is niet mogelijk, want de markt zit dicht en jij maakt geen aanspraak op commerciële frequenties. Nu pikken we het niet meer. Een half miljoen fan-fans wordt door dit kabinet niet geteld. Dus FUNIX-fan, zorg dat je wel mee telt. Steun FUNIX en download nu gratis de FUNIX-app op je smartphone. In Amsterdam gaat de zender op 1 januari 2012 uit de lucht. Een jaar later op de rest. Kijk eens diep in je hart. Gaat FUNIX nog door naar 2013? Dan ga ik even spreken namens de medewerkers van FunX en de luisteraars van FunX, En dat is, wij gaan alles op alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het succes van FunX niet teniet wordt gedaan. Integendeel, de jongeren die naar FunX luisteren zijn een hele relevante groep in deze maatschappij. Die moeten serieus worden genomen, die moeten ook een podium krijgen. Dat is mooi, maar kijk eens in je hart en kijk eens welke kleur dit kabinet heeft. Ik, wij gaan niet opgeven. Absoluut niet. Wij gaan niet bij de pakken neerzitten en iedereen één de fat lady sings. En de fat lady hasn't sung yet. <laughs> dus. Het gaat misschien verdwijnen. Heb je dat gehoord? Ja, ik heb het gehoord, maar ik ben er niet mee eens. Ik ja, wil wat... graag dat van niks blijft. Wat kun je eraan doen? Ja, al die jongeren moeten bij elkaar komen en demonstreren. Dus. Stel dat het weggaat? Oh, dan ben ik echt zeer teleurgesteld. Vooral in die uh, mensen die dat hebben van zijn. En ondertussen hebben volgens Funix 130.000 mensen de app gedownload. Straks Maarten Stekelenburg, de keeper van Ajax... lijkt toch te zullen vertrekken naar Italië. Zometeen meer. En verkeersinformatie bij de ANWB Arnold Broekhuis. Op dit moment weinig aan de hand in ons land. Eén weg die afgesloten is vanwege werkzaamheden... betreft de A325 van Nijmegen richting Arnhem... Door die werkzaamheden is hij afgesloten tussen het kloopend Ressen en het Gelderdom. Het is tien minuten voor half acht. U luistert naar het Radio 1 Journaal. De laatste ochtenduitzending van het Radio 1 Journaal deze week... en ook de laatste aflevering van de serie over de Paul Krugerlaan... in het Haagse Transvaalkwartier. Dat is een krachtwijk. Den Haag stopt er miljoenen in... om van de achterstandswijk een aantrekkelijk winkelgebied te maken. En ondernemers die moeten dat vooral doen. En dat gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in hamburgerrestaurant Broesters. Bart Kampers, die ging erheen. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Het lijkt hier bij Brewster en heel veel eigenlijk op de hamburgerrestaurants zoals we die al lang kennen. Met Formica tafeltjes, het rode treetje waar de etens waarop wordt geserveerd. In de dunne frietjes, een karton, een hamburger in een piepschuim doosje. En die hamburger die is um, hallo. Mmm, dat is lekker. In de keuken. Het is nog rustig. Hè? Ja. Nou is het heel rustig voor door de weer. En, uh, het regent uh, pijpenstelen. Ja. Het is nog niet echt zo druk geworden sinds vijf maanden. Maar dat is omdat we net zijn geopend, zeg maar. Iedereen moet het eerst even proeven. En uh, het moet wel goed komen, denk ik. Ah, ik ben Umme. Mijn achternaam is Ai. Een Turks jongen. Ik ben 17 jaar. Geboren in Den Haag, volgt de opleiding uh, kok en dat doe ik al een jaar. En je loopt nu in dit uh, halal hamburgerrestaurant, loop je stage? Ja, dat doe ik al uh, zes maanden. Nu heb ik vakantiewerk gekregen en uh, vind ik heel, heel leuk hier zo werken en gezellig. Maar wat op de kassa wordt aangeslagen, krijg je hier te zien, kijk maar. Oh, dan Kan ik mijn menu nog uh, terugzien? U had uh... broestermenu. Ja, kijk maar, die is als ja. laatst binnengekomen. Allemaal mooi georganiseerd, vind ik. Je woont uh, al uh, van kindse aan hier in deze buurt, bij de Paul Krugelaan. Ja, ik het, toen ik al zeven jaar was, ben ik hier gaan wonen. Uh, Hebben we het wel altijd naar mijn zin gehad. Nooit problemen. Ben ook voor niemand lastig geweest. Uh, ik ben John Tivari en ik ben uh, de eigenaar van uh, Broester. Het idee is gewoon om uh, leerlingen die uh, zeg maar hier in de buurt wonen, in het uh, Aanswaalwijk, om hun een, uh, een plekje te geven zodat ze ervaring kunnen opdoen bij ons uh, in het restaurant. We hebben er even al een paar gehad. Volgens mij drie al gehad, geloof ik. Ja, ik zelf en uh, ik weet eigenlijk een Tuneese meisje volgens mij. Ja, en DJ. Een, ja, een DJ. Het is een doelbewuste keuze om hier veel leerlingen uit de buurt te laten werken. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Waarom heeft u daarvoor gekozen? Gewoon de jongeren die hebben straks de toekomst en we willen hun gewoon een plek geven zodat ze ervaring kunnen opdoen en uh, ja, later even kunnen kijken van wat ze verder willen doen met hun studie. Het gaat hier allemaal heel modern, heel strak aan toe. Hè? Ja, oh, maar goed. liet me even de, de organisatie zien hier. Alles ligt keurig op zijn plek. Het is strak en netjes georganiseerd. Ja, dat klopt. Ja, wil je dus meegaan, want we willen nog meer de vestigingen openen. En het moet allemaal gewoon correct gebeuren en uh, het moet er gewoon netjes uitzien voor de, voor de klant. En wat hebben de leerlingen daaraan, dat ze dat leren, dat ze dat hier in de praktijk zien de leerlingen hier in de buurt, want het is een heel andere soort organisatie van hoe je een zaak runt dan dan dan heel veel van die kleine winkeltjes hier die die door zeg maar paar maanden worden gedreven. Ja, dat klopt. We willen ze gewoon wat meer uh, uh, dat ze gewoon het, het is niet alleen een, een klein tokootje natuurlijk uh, de andere winkels, maar uh, hier komt de organisatie bij kijken en uh, dat leren ze en, en dat krijgen ze natuurlijk mee. Uh, dat ze zeg maar, uh, meer weten van hoe eigenlijk een, een, een zaak draait dan alleen in een verkoop. Voorraadbeheersing, Precies. kas bijhouden. Ja, we werken dus met moderne kassas. Dus alles wordt uh, wel geautomatiseerd. Ja. Dus uh, dat leren ze natuurlijk ook. Ja. Zie jij dat, uh, Omar? Het verschil tussen hoe het hier is uh, georganiseerd... en hoe het daar verderop in, al die, of in veel van die kleine winkeltjes... van die kleine familiebedrijfjes uh, eraan toe gaat? Ja, het is wel wat beter materiaal en zo. betere kassa's. Ja, wel wat beter, denk ik. Zo. En denk je ook dat je dat wat je hier opsteekt... later kunt meenemen verder op de straat? In? Ja, zeker. Ik heb hier echt zelf wel veel geleerd. Als ik ooit zelf zo'n plek ga beginnen... dan kun ik het wel makkelijker vinden. Zeg maar. En dat is de ervaring natuurlijk al opgedaan van hoe het eigenlijk moet. En dat is dus wat wij eigenlijk willen doen voor de jongeren. Jij ja, bent dan eigenlijk de nieuwe generatie winkeliers hier straks. Ja, ik uh, hoop ik wel uh, concurrentie voor de broers uh. <lacht> Wil mij nooit. Uh. Ja. Okay. Omar en zijn begeleider John Tevair... die zijn ook te zien op het uh, weblog van uh, Bart, El Bart Kamphuis via nos.nl. En er is sowieso een heleboel meer te zien en te horen. Maakt Ajax-keeper Maarten Stekelenburg de overstap naar AS Roma? Of blijft hij toch bij Ajax? Al wekenlang wisselen de berichten elkaar af. Gisterenochtend zei Stekelenburg nog dat hij vandaag gewoon voor Ajax zou kiepen. in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen FC Twente. Maar het kan heel snel gaan, want gisteravond stapte hij in het vliegtuig naar Roma. Kees Jonkind sprak met hem op Schiphol. en feliciteerde Stekelenburg alvast met zijn transfer. Nou, dat is nog iets te vroeg, kan, kan ik zeggen. Ja? Wat moet je nou gaan doen om het rond te krijgen?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 Nou goed, omdat je natuurlijk iedere dag een verhaal hoort. Dat het bijna rond is en dan weer niet. En goed, dan hou je er toch rekening mee dat de kans bestaat dat je daarheen verhuist. En dat speelt wel mee in je hoofd, ja. Ajax en AS Roma zijn dus nagenoeg rond. Het zou nu alleen nog om de bankgarantie van de Romeinen gaan. Stekelenburgs zaakwaarnemer Rob Jansen, die ook meereist over die bankgarantie. Nou, dat is niet aan mij om dat helemaal te bevestigen. Het is natuurlijk een financieel uh, garantieverhaal wat daar speelt. Dat, dat kan ik wel zeggen, ja. Hoe groot is nou de kans dat het wel doorgaat?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 En op de Europese snelwegen is het vandaag weer zwarte zaterdag. Volgens de ANWB wordt het vooral druk in Frankrijk, Duitsland en in Zwitserland bij de Gotthardtunnel. Om files te vermijden raadt de ANWB aan om later op de dag te vertrekken. De langste files zijn dan verdwenen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het wordt een bewolkte dag. Op dit moment ligt de temperatuur rond 14 graden. Heel plaatselijk is de bewolking net dik genoeg voor een klein beetje regen of motregen.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 De dagen daarna is er meer ruimte voor de zon en wordt het een stuk warmer... met op dinsdag temperaturen rond of net boven de 25 graden. De verkeersinformatie geen files, maar wel een wegafsluiting vanwege werkzaamheden. Het betreft de A73 Nijmegen-Maasbracht. Die is in beide richtingen tot half elf afgesloten tussen Horst en het knooppunt Zuiderheiken.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 Twee weken na de branden in de zendmasten bij Hogesmeelde en Lopik... is de ontvangst van diverse radiozenders nog steeds slecht. In Hogesmilde is de hele mast omgevallen... dus daarom is er voor Noord-Nederland een vervangende mast geïnstalleerd in Assen. Maar in het midden en zuiden van het land is de radioontvangst ook nog steeds slecht... omdat de zendmast in Lopik nog niet volop kan werken. Aan de telefoon Robert-Jan van der Hoeven, directeur bij Broadcast Partners. Goedemorgen, meneer Van der Hoeven. Broadcast Partners, uh, u regelt voor diverse uh, radiozenders... bijvoorbeeld deze zender, uh, Radio 1, maar ook Radio 1... tot en met 4, Q-Music en BNR, uh, dat ze kunnen uitzenden. U hoor, huurt uh, ruimte op de, op de zendmast. Waarom duurt het eigenlijk allemaal zo lang voordat het weer uh, in orde is? Dat komt omdat uh, de eigenaar van de zendmast... Uh, graag uh, aanvullende veiligheidsmaatregelen wil treffen... alleen... Het is tot nu toe niet helemaal helder welke maatregelen dat moeten worden. En de maatregelen die voorgesteld zijn, die uh, blijken eigenlijk uh, niet uitvoerbaar. Ja, dat is uh, die eigenaar, die heet uh, Novak. De eigenaar van uh, in ieder geval de mast in Lopik. Um, ja, ze stellen dus bijvoorbeeld extra brandveiligheidseisen, uh, uh, begrijp ik. Uh, dat lijken mij uh, gezien het gebeurde wel terechte eisen. Nou ja, kijk. De brandveiligheidsmaatregelen zijn eigenlijk dus niet verkeerd. Maar je moet uh, uh, je afvragen of het wel logisch is dat je je huurders vraagt om extra maatregelen... terwijl de brandveiligheid volgens mij een kwestie is van de toreneigenaar zelf. Aha. Het gaat over geld gewoon. Ja, Wie tuurlijk. betaalt? Nou, het gaat niet alleen over geld. Uh, kijk eens, uh, de afgelopen tijd hebben we een aantal voorstellen gekregen... waarvan wij vinden dat die niet uitvoerbaar zijn en wij niet alleen. Um, er ligt... Sinds gistermiddag toevallig een, uh, een, het begin van een voorstel op tafel. Wat ons inziens wel uitvoerbaar is. En als dat de snelheid van het uh, terug op niveau brengen van de services, uh, de radiostations dus, bevordert. dan willen wij best, uh, best die, uh, aan die maatregelen. Dat vinden wij helemaal niet zo'n probleem. Wat Verzelf. is dat voorstel dat op tafel ligt? Dat is ook een systeem wat erop neerkomt dat je uh, eventuele brand of oververhitting wat sneller zou kunnen zien. Sorry, nog een keer, eventuele? Brand of oververhitting. Oké, okay, en daarvoor moet extra apparatuur worden geïnstalleerd, neem ik aan, om dat te zien. En hoe ja. kostbaar is dat dan? Waar gaat het om? Nou, dat wordt op dit moment nog bestudeerd. We denken dat we daar um, vanochtend wel uit zijn. En dan zullen wij samen met Novak proberen te bespreken om dat tot een, uh, een concrete afspraak te maken. En gaan deze gesprekken dan alleen maar over de zendmassen Lopik of gaan ze over alle zendmassen in Nederland? Nee, op dit moment gaan ze vooral over Lopik. En als dan dit voorstel dat nu op tafel ligt, uh, akkoord wordt bevonden... hoe snel kan het dan gaan voordat loop ik weer helemaal in de lucht is? Ja, dat is natuurlijk onderwerp van studie op dit moment uh, waar het ons om gaat... is dus dat het bij wijze van spreken morgen weer, uh, weer op volle sterkte kan zijn... En als zo'n voorstel daaraan bij kan dragen, ja, dan, dan gaan we daar natuurlijk graag op in. En dan kijken we later nog wel eens hoe dat eigenlijk had moeten worden geregeld en, en dergelijke. Maar dan schieten we dat geld graag nu even voor. Maar stel je voor, want ondertussen zijn de luisteraars dat dupe hiervan. In uh, delen van het land, in de randen van Nederland, kan, kan de zenden, kunnen zenders heel slecht worden ontvangen door, uh, door luisteraars. Um, theoretisch zou je denken, uh, moet dat binnen een dag of twee gewoon geregeld kunnen zijn? voorgestelde maatregelen inderdaad bij wijze van spreken in de supermarkt verkrijgbaar zijn, is dat natuurlijk zo. Maar uh, dat is natuurlijk de vraag. Dat is een van de dingen waar het om gaat. Eerder hebben we voorstellen gezien die toch nog vele maanden in beslag zouden nemen en dat is voor ons niet aanvaardbaar. Maar het heeft jarenlang daar gewerkt zonder al die veiligheidsmaatregelen? En nu moeten ze ineens wel worden geplaatst? Ja, dat is natuurlijk ook maar goed, het is natuurlijk het incident wat, uh, wat uh, even uh, doet wakker, en zeggen we, goh, moet er niet wat gebeuren? Dat kan natuurlijk. Kijk, wij bekijken het nog iets anders. Uh, centmassen zijn dingen die bestaan al lang. Ze staan overal nergens. Er staan er honderden van in, uh, in, in Europa. In de wereld nog veel meer. En je moet kijken van, hoe zijn de dingen daar nou geregeld? Is het in Nederland nu zo anders geregeld dan nee. in die landen? Nee. Dat is niet het geval. Dus die masten die zijn op zich wel, uh, wel in orde. Misschien moet je wel kijken naar, wat, naar de brandveiligheid in in algemene zin. Ja. Maar nu wordt eigenlijk uh, vooruitlopend op uh, het, het feitelijk vaststellen van oorzaken en dergelijke, worden er toch maatregelen getroffen die eigenlijk niet meer uh, doen dan op vage vermoedens gebaseerd zijn. En, da en dat is niet goed naar mijn mening. Je moet gewoon in algemene zin kijken naar de brandveiligheid. Ten tweede, dat is natuurlijk ook wel een aspect, we zijn nu twee weken na de brand en we zijn eigenlijk nog nauwelijks begonnen met uh, het uh, methodisch onderzoek. Oh. Uh, tot een paar weken geleden wist ik ook niet zoveel van branden. Maar wil je brand onderzoeken, moet je dat gewoon volgens een bepaalde methode doen. Dat begint. En dat ja. zal u heel logisch in de ja. oren klinken. Met het uh, op de plaats van de brand kijken van waar is het nu precies begonnen. En rondom die plaats ga je zoeken naar uh, de oorzaken. He, dus een, nou, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Er is een beetje rondgekeken in die torens. Maar er is nog uh, is niets gerapporteerd. Er is okay. niks gebeurd. En dat had wel moeten. We hadden met z'n allen dus gezamenlijk dat onderzoek moeten doen. Goed. Het goede nieuws... Robert-Jan van der Hoeven, is dat er schot zit in het overleg met uh, Novak. U bent directeur bij Broadcast Partners. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Plage, again, Cuba, and what the fuck, fucking vet. De hele week heeft liedjeschrijver Rick Treffers zijn oordeel geveld... over de zomerhits van 2011. Ze waren in zijn oren niet goed genoeg. De een te ingewikkeld, de ander te simpel, de een te ordinair en de ander tenenkrommend. Het begon te kriebelen bij de componist. Zou hij het zelf beter kunnen? Een paar weken voor hij emigreert... doet Rick Treffers zelf een poging een zomerhit te componeren. Na nou, deze zomer vertrek ik naar Spanje. Ik heb daarover vorig jaar al een hele afscheidscd gemaakt... met allemaal liedjes over weggaan. En uh, een van die afscheidsliedjes dat is Dag Lekker Dropje. Ik heb daar een soort Caribische sfeer bijgevoegd, met een echte bongospeler en live trompetten erin. Laten we het hierbij laten. Het was mijn bedoeling om met alle vrolijkste nummer ooit te schrijven en het ook in de zomer uit te brengen. En de mensen laten meedansen en, en zingen met een Caribisch sfeertje erbij. En nu zijn we een tijdje verder. Ja, het was net geen zomerhit geworden volgens mij. Net niet, hè? Dus ik dacht van nou, niemand kent het nog, dus ik kan alsnog een poging wagen. Ja, hier... Mijn aanschijn, dag lekker dropje, dag, dag, dag. Doei, lekker toetje, doei, doe doei. De balen knikken lang, de balen knikken lang. Vaarwel, vader, vaarwel, vaderland. Vaarwel, fare, Ik heb deze week heel veel pogingen tot zomerhits voorbij horen komen. Toen dacht ik: van, dat kan ik ook. Dus ik heb mijn liedje Dag lekker dropje gebombardeerd tot Dag lekker dropje 2.0. Het origineel was weliswaar heel Caribisch en, en warm en vrolijk. Maar ik denk toch wel wat te langzaam voor de Nederlandse dansvloer. Ik vind het toch echt wel een zomerhit en spee. Dus ik heb het liedje ja, een beetje opgepept. Gewoon in het tempo opgeschroefd, flink opgeschroefd. En ik denk dat dat wel de nieuwe zomerhit gaat worden. Nou, we hebben deze week uh, vijf potentiële zomerhits uh, langs horen komen. En ik uh, zat er heel veel aardigs bij. Maar ik mis toch een beetje de humor eigenlijk ook erin. Dat hoort ook een beetje bij de zomer. Ja, ik heb zelf maar wat uh, gefabriceerd, inderdaad. En uh, ik had natuurlijk niet van mezelf zeggen dat er humor in zit. Maar het is wel zo bedoeld. Jazeker. We moeten het niet te serieus nemen. Nee, nee. Ik ben helemaal geen serieuze jongen, natuurlijk. Dat klinkt toch ook niet. Maar wel een serieuze componist, hoor. Ik ben je binnen. Als we kijken naar de wetten van de zomerrit, wanneer wordt iets een zomerrit, wanneer niet... dan zit er meestal een riedeltje in, een herkenbaar tuuntje. De tekst is niet al te ingewikkeld. De tekst moet vooral eigenlijk nergens overgaan. Ja, en seks in de clip. Ja, er is ja. nog helemaal geen clip he, bij uh, het dropje 2.0. Ja, ik ben zelf niet zo'n goede clipmaker... Maar ik heb mijn fans en andere volgers gevraagd om uh, foto's, leuke plaatjes... typisch Nederlandse dingen op te sturen. Dus van molens tot uh, blote titel op het strand, maakt me maar niet uit. Als het maar Nederlands is. En die plaatjes ga ik verwerken tot een uh, collageclip. En die komt dan eind van de zomer, vlak voordat het een hit wordt... komt die clip dan online op mijn website. Dus het wordt een nazomerhit? Ja, de hele, het weer is toch in de war, dus uh, waarom de hits ook niet? Dus hier is mijn zomerhit. Treffers. Dag Lekker Dropje, 2.0, de zomerhit, het oordeel van Louis. Wat zal ik eens zeggen? Er zit beduidend meer pit in dan in het origineel. Daarmee is het ook kansrijker in de zomer. Maar oh, wat hoor ik nog een lab tekst. Ja, maar dat is ook juist leuk. Want het publiek moet dan gewoon daarop oefenen en repeteren. En dat wordt dan echt een ding. En de hele familie gewoon meezingen. Dag Lekker Dropje, dag, dag, dag. Weet je, dat is gewoon een leuke oefening. Maar ja, de zomerhit... Dat is toch meestal twee regels die in drie minuten zo vaak mogelijk worden herhaald. Ja, had ik het dan misschien alleen met olé moeten doen? Zoiets? Ja. Misschien 2012? Nou, als dat niet fucking vet is... Nou, dat mag u allemaal zelf beoordelen. Het lekkere dropje van Rick Treffers... en uh, alle Radio 1-journaal-reportages over zomerhits... die staan gewoon op onze site. Inclusief videoclips en een uh, artikel erbij. <middels> Straks de bondscoach van het Nederlands Dames Softbalteam. Morgen begint het EK softbal voor de vrouwen. En verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Eerlijk rustig op de Nederlandse wegen, geen files, maar wel een wegafsluiting vanwege werkzaamheden. dat betreft de A73 Nijmegen Maasbracht. Die is in beide richtingen dicht tot half elf tussen het Kopersaar de Rijken en de afrit Orst. Rustig op de Nederlandse wegen, Arnoud. We praten even verder, want uh, uh, dit is de laatste zaterdag van juli. En dat wordt al jaren de zwarte zaterdag genoemd in het buitenland. Uh, waarom? Nou, dan uh, gaat eigenlijk Zuid-Europa massaal met vakantie. En bovendien uh, Noord-Europeanen die uh, komen weer terug van vakantie. Dus dat komt elkaar allemaal tegen. En dat is uh, vandaag eigenlijk voor het eerst. En uh, daarom noemen ze het in, in Frankrijk uh, zwarte zaterdag. Dus erg druk. En uh, op dit moment uh, staan er inmiddels ook al wat files. In, uh, waar staan die? Ten zuiden van Lyon. Daar staat een kilometer of dertig aan, aan files richting, uh, richting Spanje, richting Côte d'Azur. Uh, maar ook in andere landen, bijvoorbeeld in, in Duitsland... Uh, is het druk tussen uh, München en Salzburg... kregen we meldingen door van anderhalf uur wachttijd... zowel bij de Gotthardtunnel, dus dat is in Zwitserland richting Italië... maar ook bij de Mont Blanc-tunnel vanuit Frankrijk naar Italië... Daar, eh, daar staat het ook vast en dat is, duurt ook nog anderhalf uur. Dus, ja, dat zijn ding... allemaal files, als ik jou zo hoor, van noord naar zuid. Dus als je terugkomt vanuit het zuiden naar Nederland, dan heb je daar weinig last van. Dan heb je daar weinig last van, maar we verwachten ook daar veel, uh, veel verkeer. Want bijvoorbeeld in Scandinavië eindigen vakanties. In, in Duitsland eindige vakantie, dus het is uh, zowel in zuidelijke richting als noordelijke richting... maar het is vooral in, in zuidelijke richting, dus richting de zon zeg maar. Daar zal het verkeer het meest last van hebben. Ja, mensen blijven, ondanks dat we dit weten, al, al, al tien jaar eigenlijk... dat die zwarte zaterdag bestaat, toch gewoon rijden op deze dag. Uh, speelt de ANWB nog op een of andere manier in op deze drukte in het buitenland? Ja hoor, hij is niet meer zo gidszwart zoals vroeger... En dat heeft mede te maken met, met vakantiespreiding. En dat men ook wel wat accommodaties, zeker campings de mogelijkheid hebben om ook op andere dagen te boeken. Maar goed, er blijven toch heel veel appartementen en huisjes die je alleen van zaterdag tot zaterdag kunt boeken. Ja, en dan krijg je dus de, je dit wel. soort situaties. Ja, Oké, okay. Arnoud Broekhuis, dankjewel. Morgen begint in Italië het EK Softbal voor de Vrouwen. Het Nederlands softbalteam is Europees kampioen en moet dus de titel verdedigen. Niet alleen vanwege de eer, maar ook vanwege de toekomst van de sport. Een paar jaar geleden heeft het IOC softbal namelijk uit het Olympisch programma gehaald. En nu zegt het NOC NSF dat als Nederland niet in de EK finale komt... softbal in Nederland niet langer een professionele sport is. Klinkt allemaal heftig, Bondscoach Greek Montvidas. Goedemorgen. Goedemorgen. Er staat veel op het spel dus. Ja, het is eigenlijk hetzelfde als twee jaar geleden. De druk was ook hoog. En uh, we moeten de finale plaats halen van de NOC, Omdat dus er zijn de dames hun A-status kwijt. Ja, waarom is die eis gesteld eigenlijk? Uh, ja. Het, het is gewoon de, bij elke sport moet, die, uh, moet de NOC bepalen van. Uh, er zijn meetmomenten. Dat kan een EK zijn, een WK, dat kan verschillende toernooien. En bij ons is gewoon besloten dat. Uh, deze keer op EK en finale plaats moet gehaald worden. Dus uh, ja, de financiële middelen uh, die worden gewoon weggehaald. En stel dat je nou die A-status uh, verliest. Uh, wat zou dat voor gevolgen hebben voor bijvoorbeeld ja, het Nederlands uh, softbalvrouwenteam? Uh, Want ja, nu nog titelkampioen, uh, kunnen ze dat soort titels dan nog wel halen? Nou, het team zal nog bestaan in de toekomst, maar uh, het zal totaal anders zijn. Uh, vol volgend jaar is er een wereldkampioenschap in Canada, dus het zal ook mogelijk zijn als we derde zou eindigen, dan uh, plaatsen we voor de WK. Maar dan uh, volgend jaar zullen we anders moeten trainen, minder moeten trainen. Nu, nu zijn we bij elkaar 125 keer per jaar als team met toernooien, trainingen, uh, reizen, noem wat op. En dat zal aanzienlijk minder zijn, omdat die uh, de dames die hebben. Uh, een stipendium en een onkostenvergoeding. We terug teruggaan naar een B-sport en de dames zullen dan alleen een, uh, een onkostenvergoeding hebben. We trainen nu door de week overdag en uh, ja, de meiden zouden dan geld moeten verdienen om uh, te kunnen eten en ja. uh, de huur te betalen. Ja, grote gevolgen dus. Uh, dus graag die, die titel weer uh, veroveren uh, bij dit WK. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als jullie dan toch onverhoopt derde worden? Nou, als we derde worden, in ieder geval uh, hebben wij een ticket voor de WK volgend jaar in Canada. Dat dan weer wel? Dat wel. De eerste drie uh, gaan wel naar de WK. Dus dat is ook een van de doelstellingen, uiteraard. De a is behouden ook en titel Nou, uiteraard, dat is het belangrijkste. Nou, het is erop of eronder dus uh, bij dit uh, EK softbaltoernooi in Italië. Uh, Greg Montvidas, dank u wel. En succes vooral. Winnen dus. Ja, dank u wel. Oké, okay, dag. Een aardverschuiving in Ankara. Al dus een Turkse krant over het nieuws van het opstappen van de legertop in het land. Gisteren dienden de stafchef van de strijdkrachten... en de commandanten van de landluchtmacht en de marine hun ontslag in. Dit gebeurde na een ruzie tussen het leger en de regering. Ik praat hierover met Gini Dil, docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. En u bent op dit moment in Turkije. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Genieus uh, een aardverschuiving noem ik het. Uh, is dat terecht? Uh, de, de kop waar u het over heeft uh, noemde het een aardbeving. Dat aardbeving. is denk ik uh, ja, een aardbeving. Uh, het, is, het is niet iets wat niet uh, verwacht was. Uh, want uh, wat er gisteren is gebeurd, uh, uh, heeft te maken met een uh, ja, nu ongeveer negen uh, jaar durende strijd tussen de oude seculiere elites, uh, waar het leger een onderdeel van is, en de AKP, die de nieuwe elites vertegenwoordigt. Uh, het leger en de rechterlijke macht zijn twee van de grote instituties... die nog niet in handen zijn van de AKP-regering. En daar gaat die strijd uh, nu om. Uh, het is zo dat de stafchef uh, die uh, gisteren ontslag heeft genomen... Uh, uh, dat heeft gedaan uh, omdat er uh, meer, ongeveer 250 legerofficieren nu op dit moment vastzitten. Die worden ervan verdacht een koep te willen plegen. Uh, daar zitten ook uh, meer dan 40 uh, generaals uh, tussen... Gisterenochtend was er een bespreking met de Turkse president, de premier en de stafchef. Daar zijn ze dus niet uitgekomen en hij heeft zijn ontslag ingediend. Uh, het is eigenlijk een vervoegd pensioen, zeg maar. Ja. Het interessante is alleen dat uh, uh, het Turkse leger bestaat inderdaad uit het leger, de het, het landmacht, de landmacht, uh, de, de, de zee en de luchtmacht, maar ook de gendarmerie. Uh, de commandant van de gendarmerie heeft geen ontslag genomen. Nee, die is nu aangesteld door Erdogan, hè? Als de die nieuwe is aangesteld stafchef. Als, nee, dat, dat niet. Ja, uh, die is aangesteld als commandant van, van, van de landmacht. Want uh, het is traditioneel zo dat de commandanten van de landmacht altijd stafchef worden. Ja, precies. En deze meneer staat dicht bij de AKP-regering. Uh, en hij gaat dus stafchef worden via deze omweg. Kan je zeggen dat uh, de macht van het leger nu dus afneemt. Uh, met, deze, met, deze, uh, uh, met dit opstappen, opstappen van die legertop? Uh, de macht van het leger neemt niet af, alleen het, le het leger komt meer in de handen van de AKP-regering. Dus dat, dat is uh, een, een, een, een uh, uh, betere kwalificatie. Uh, het leger heeft nog steeds heel veel macht, alhoewel er uh, in de afgelopen jaren iets meer burgerlijke uh, controle op is uh, ingevoerd, onder meer vanwege het, het Turkse EU-toetredingsproces. Uh, alleen, het, het is, het is, als we naar het grote plaatje kijken, is het gewoon onderdeel van, van, de, van de bittere machtsstrijd tussen, tussen de twee uh, groepen elites, zeg maar. Uh, de vraag is alleen, uh, uh, gaat het leger, gaat, gaan de seculieren, zich hierbij zo neerleggen? Ja, het is wel, uh, zeg maar, de manier om Turkije voor te bereiden op de toekomst. Het leger heeft zich gewoon neer te leggen bij wat de politiek wil, natuurlijk. Dat is, dat is een, dat er, uh, vanuit die gedachte, vanuit die retoriek uh, uh, beweegt de AKP zich ook. Alleen de kritiek op de AKP-regering is dat, uh, uh, dat, dat, dat het tegelijkertijd ook betekent... dat de huidige regering heel veel invloed gaat krijgen. Niet alleen uh, in, in het burgerlijke veld, maar ook in het militaire veld. Uh, wat we ook niet moeten vergeten is dat uh, naar aanleiding van een aantal incidenten... waarbij een aantal soldaten zijn uh, omgekomen in de zuidoosten van Turkije een paar weken geleden... De regering heeft voorgesteld om de antiterreuractiviteit in het Zuidoosten... niet meer onder het leger onder te brengen, maar onder de politie. En dat, dat betekent heel veel, want de politie, politiemacht staat ook dicht bij de AKP-regering. Als dat zou doorgaan, zou dat ook een, een afkapping van de, van, de, van de macht van het leger betekenen. Uh, nou, de, vraag is, de, de vraag is inderdaad, gaan de seculieren zich hierbij neerleggen en aan de andere kant... Is de AKP-regering wel uh, gemotiveerd vanuit democratische beweging denk, of gaat het uh, puur en alleen om de machtswed? Ja, interessant om te gaan volgen. Zini Usdiel, docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Ja. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met uh, Rachid Frins. Goedemorgen. Niemand weet nog hoe het met de kwaliteit van de ouderenzorg zit. De Volkskrant schrijft dat een deel van de kwaliteitsgegevens op de overheidssite zijn verdwenen. Het gaat om een jaarlijkse kwaliteitsmeting van ouderenzorg... zodat bewoners en familie een onafhankelijk oordeel kunnen vormen. Het objectief meten van, de, van die kwaliteit blijkt veel lastiger te zijn dan gedacht. Het is ingewikkeld om de metingen in alle huizen op precies dezelfde manier te doen. Daardoor is het moeilijk te vergelijken. Daarnaast berekent het overheidsbureau een aantal indicatoren fout. De inspectie voor de gezondheidszorg zegt dat na de zomer wordt overlegd... over een betere kwaliteitsmeting. Het AD meldt dat de politie vreest voor een bendeoorlog tussen de Hell's Angels en Satudara. De twee grootste motorclubs zouden een groot conflict hebben. Satudara waren al voor de zomer uit de zogenaamde Raad van Acht gestapt. Een samenwerkingsverband van Nederlandse motorclubs. Satudara zou zich willen aansluiten bij de Internationale Bandidos. Een aardsvijand van de Hells Angels. Tegelijkertijd breidt de Hells Angels uit. De politie heeft het beeld dat de balans tussen de motorclubs is verstoord. In het buitenland heeft dat al tot escalaties geleid. Zoiets zou dus ook in Nederland kunnen gebeuren. De Telegraaf schrijft dat schadeclaims van reizigers te snel worden afgewezen. Klanten betalen veel geld voor een reisverzekering, maar vangen bot als ze iets willen claimen. Dat zegt het online meldpunt verzekeraarklachten.nl. Volgens die website is er de afgelopen tijd veel bezuinigd op de schadeafdelingen bij verzekeringsmaatschappijen. Wanhopige studenten hebben op internet een nieuwe mogelijkheid om te frauderen. Volgens het AD bieden zogenaamde scriptieschrijvers zich aan. Op websites als Marktplaats vragen ze 650 euro voor een volledige scriptie. De vereniging van universiteiten slaat alarm. Vooral de dreiging van een lang studeerboete zou studenten ertoe kunnen verleiden om te gaan frauderen. Op de website van de BBC staat dat de NAVO de satelliet van de Libische staatstelevisie aanviel. Zouden drie satellietschotels zijn uitgeschakeld? Doel was om de opruiende uitzendingen van Gaddafi's regime te stoppen. Overigens zijn de libische televisiezenders nog steeds in de lucht. De Volkskrant schrijft dat bedrijven al jaren de code tabaksblad negeren. Bij 13 beursgenoteerde bedrijven in Nederland... zitten in totaal 20 commissarissen langer dan 12 jaar op hun post. En volgens die code tabaksblad... mogen commissarissen maximaal 12 jaar in die functie blijven. He? In het Financiële Dagblad staat dat de financiële slagkracht... van Braziliaanse voetbalclubs is toegenomen. Daarom kunnen ze hun grote talenten makkelijker behouden... Bovendien slagen ze erin om grote spelers terug te halen... zoals Ronaldinho, Deco en Robinho. Dat komt door de grote inkomsten uit televisierechten... en de duurdere Braziliaanse munt. Later vandaag is overigens de loting voor de kwalificatie van het WK-voetbal van 2014 in Brazilië. Meer dan 200 landen hebben zich volgens de website van de FIFA ingeschreven voor die kwalificatie. Nederland is ingedeeld als groepshoofd in de Europese zone. Tot zover dit eerste uur van het NOS Radio 1-journaal. We zijn er nog tot half negen. We gaan verder zometeen na het NOS-journaal van 8 uur. Tot zo.